lijkt uit een lijst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het dodental van de Amerikaanse bom op Afghanistan is opgelopen tot 94... zeggen de plaatselijke autoriteiten. Eerst werd gesproken van 36 doden. Het Amerikaanse leger gooide donderdag in het oosten van Afghanistan... de zwaarste niet-nucleaire bom uit hun arsenaal. Doelwit van de Amerikanen was een gangenstelsel van IS. Volgens de woordvoerder zijn de doden allemaal IS-strijders... en onder de doden zouden zeker vier leiders van de terreurgroep zijn... In de Filipijnen wordt steeds meer duidelijk over vereidelde aanvallen van islamitische terroristen. Volgens het leger hadden drie terreurbewegingen de handen ineengeslagen om toeristen te ontvoeren... en bomaanslagen te plegen op het populaire eiland Bohol. Eerder deze week werd al duidelijk dat er ontvoeringen waren voorkomen. Inmiddels heeft het leger het over een van de gevaarlijkste terreurplannen in de Filipijnen tot nu toe. De drie groepen zijn gelieerd aan terreurbeweging Abu Sayyaf en hadden trouw gezworen aan islamitische staat. In Sri Lanka zijn zeker elf mensen omgekomen doordat afval begon te schuiven op een vuilnisbelt. Tientallen huisjes werden bedolven onder het puin. De metershoge vuilnisberg ligt in Colombo, stortte ineen nadat brand was uitgebroken. De politie heeft vannacht de gestolen fietsen van de Poolse wielerploeg CCC teruggevonden. Ze waren gisteren opeens verdwenen waardoor de wielrenners morgen niet op hun favoriete fiets zouden kunnen meedoen aan de Amstel Gold Race. De fietsen werden gevonden in een busje in Valkenburg. Door wie ze zijn gestolen is nog niet duidelijk. Het weer de komende uren wordt het droog en vanuit het westen breekt soms de zon door. Wel kan er vanmiddag nog een bui vallen. Het wordt 10 tot 12 graden. De paasdagen worden wisselvallig. Dit was DFM. Verkeersupdate. Tennis Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat alleen file op de N207, al van aan de Rijn richting Hillegom. Het is druk richting de Keukenhof. Tussen Abbenes en Hillegom staat 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 way tomorrow never comes the day for my love and me I feel her gently sighing as dear. Feel her gently sigh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 Ik heb je eerst gezien bij de schaduwraadslid van GBZ. Daar kwam ik als eerste tegen. Ja, dat klopt. Dat is heel, heel lang geleden. Lang geleden. Ja. En opeens dan is dat over. Uh, ja. Samen met, uh, als ik het goed heb, uh, Hendrix van Hendrix. Ja, en Vliegenga was en toen. En Vliegenga en Jongsma. Ja, Jongsma, die verdween. Ja. <laughs> ja. En toen ben je lekker in de stilte gaan zitten. Ja. Maar uh, even voor de luisteraars... Uh,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 uh, regels, procedure, processen, niets. Ik had zoiets van, ja wat is dit, Lekker een soort Niks is er beschreven. Nou, ik naar de griffie, kun je me aangeven welke stukken nou precies staat de uh, positie van de wethouder. Want dat dualisme was echt nog niet bij mij geestelijk gearriveerd.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 Ja, nou, dat was met name op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ja. He, dus uh, het gebied van de ontwikkelingen die ervoor lagen. He, zoals dit Watertorenplein, uh, uh, Badhuisplein, uh, de boulevard. En, uh, maar die zijn vervolgens ingehuurd. En ik moet zeggen, we hebben... Ik ben iets eerder dan ik. Is de nieuwe gemeentesecretaris begonnen, Anki Griekspoor. En uh, dat is echt de gemeentesecretaris die je gewoon zou willen hebben.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 Dus het doet wel wat als je als eh, partij dan ook eigenlijk min of meer met de handen in de lucht staat. Een beetje hopeloos bent zo van. Ja. Nou, je constateert het goed. Ja, je kunt elkaar niet vinden, hè? Dan. Goed. Heel... Ja, heel moeilijk. Ik vind het ook jammer, want een oudere partij op zich. Hij, eh,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 Ja, daar houdt het gewoon op.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 Tuurlijk, het lag gewoon aan OPZ, klaar. Nee, dat is en dat was onterecht geweest, want... Uh, echt hoor, ik meen het oprecht. Als je kijkt naar Gert-Jan Bluis. Oh. Ah, die jongen die is fantastisch. doen Wat hij allemaal doet. Wie hij allemaal kent. Hoe hij dingen regelt. Ja,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 Ja. Maar je hebt nu tijd voor jezelf. Ja, en denk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 Boven ons zit pastoor Bart Putter, die van de Rooms-katholieke Agatha-kerk. Maar je doet veel meer over Bloemendaal. Want dat is allemaal samengesteld. De Bobas gemeente. Inderdaad. En je hebt het heel druk. Want je moet al die kerken met je langs. Goedemorgen Pieter. Het ja, is maar toch nog wel tijd gevonden om hier een keer weer ja, met jullie te zijn. De vorige keer was denk ik alweer twee jaar geleden, toen bij mijn komst hier en het afscheid nog van pastoor wagen uh, Wagenmaker. En dan zie je weer hoe de tijd vliegt. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken met uh, dat je inderdaad genoeg te doen hebt. Het al over veenade houdt en, en zand hoor. En nu heb je de samenwerkende. Nou, ja, ik wist waar ik Doors. aan begon hoor. Dus toen hadden we er ook al vier. Dus wat dat betreft, uh, ja. maar ik doe doet met een aantal collega's hoor. Dus dat is ook wel weer, uh, ook wel weer te overzien. En dat, uh, dat is ook wel weer inspirerend, uitdagend. En ja, de gemeenschappen die toch ook samen.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 Zandvoort ik weet niet of ik de titel directeur goed zeg. Jazeker. Dat is het directeur operationele zaken. Ja, we hebben sinds uh, ons directieteam bestaan via ja, drie, drie personen. Uh, sinds vorig jaar. Uh, dat was ook al overigens uh, zo'n jaar of vijf, zes geleden het geval. Toen Hans Ernst nog onze algemeen directeur was. Uh, die heeft om gezondheidsreden een aantal jaar geleden een paar stapjes terug ja. moeten doen. En toen heb ik het samen met mijn collega Edwin Sibbel uh, op me genomen. Maar nu uh, onder bewind van de nieuwe eigenaren. Uh, sinds januari vorig jaar.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 Uh, nou, eh, onder andere waar nu uh, uh, ook focus op ligt, is bijvoorbeeld uh, is, is de horecaverzorging op het circuit. Uh, die was de afgelopen paar jaren ook wat, wat achteruit gegaan. We uh, werkten met, met veel losse cateraars. Nou, we hebben nu één grote nieuwe partij aangetrokken met wie we samenwerkings zijn aangaan, Dus van maatgroep uit IJsselstein. Een grote cateraar die onder andere ook catering in het rijksmuseum doet. En daar ook een restaurant exploiteert. Nou, dat gaan ze ook bij ons op het circuit doen. Uh, boven de pits uh, aan het eind van, de, van het gebouw waar vroeg onze Fibra de Tarzacorner was ja. wordt over een maand een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 Hotspot van circuit worden. Waarin ook heel veel van de historie van circuit zal zijn. Dus echt een beleving gaat dat worden. En uh, je, je merkt ook dat door die nieuwe aandeelhouder. ...andere partijen geïnteresseerd worden... ...in het circuit. Uh, en je belangstelling is om te investeren? Zeker, meteren? zeker. maar... Wat, we, hebben, ...we hebben natuurlijk een aantal dingen die meewerken... Hè, ...op dit moment. Uh, natuurlijk, hè, een nieuwe eigenaar... ...en natuurlijk hè, als je iemand van het koninklijke Huis als eigen, mede-eigenaar hebt... Nou, ik ga het niet hebt, noemen, maar... Uh, nee, dan, dat, maar dat helpt zeker mee. Dat open deuren zeker, die, ja. die voor mij en mijn collega's... ...direct ja. uh, gesloten zouden blijven. Uh, dus dat helpt zeker. Maar uh, daarbij inderdaad de positieve publiciteit... ...rondom de hele autosport in Nederland. Met name natuurlijk dankzij Max Verstappen... Uh, uh, het feit dat de economisch natuurlijk weer een stukje beter gaat ja. in Nederland. Ja, dat zijn allemaal factoren die ons helpen. En eigenlijk is het nu een, uh, ja, komt het allemaal mooi samen op dit moment. En ik denk daarom ook dat we een paar hele mooie jaren weer tegemoet gaan op ja. het circuit. Ja. En, maar je uh, doet meer dan autosport. Uh, is zeker. En dat zal ook zo blijven. Uh, we, autosport blijft uh, de basis op het circuit. Dat zal ook nooit veranderen. Maar we kijken ook van wat kunnen, kan er nog meer eh, eh, plaatsvinden. Nou, het, het, het Runners World weekend. Eh, ja, eh, met, met het wandelen op zaterdag. Het de, de fietsen en het, eh, het hardlopen op zondag. was natuurlijk een prachtig voorbeeld weer. Eh, hoe het kan. Eh, we hebben straks in juni een 24 uur fietswedstrijd. Eh, dat doen we al een paar jaar. Maar dan gaan, we gaan dit jaar ook eh, flink in vooruit. Eh, met met qua, qua organisatie. Dus ja, dat, dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen. En, dus je zit eigenlijk elke dag vol? Ja, nagenoeg iedere dag inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja eigenlijk altijd wel. Wel iets te doen en he, is het geen club auto's die rijdt of uh, of er een rijtraining gegeven worden? Er zijn nu alweer weer opnames voor tv of, of of commercials of wat dan ook. Ja, het is nooit stil bij ons. En voordat we met de pas even beginnen, want daar ben je hier voor uitgenodigd om te beginnen. Hoe ik weet dat er heel lang plannen zijn of ideeën zijn voor een hotel, Formule 1 hotel. Hoe, hoe staat het met die plannen?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 Ja. We gaan naar de paasraces. Ja, ja, daar zijn we voor, toch? Ja. Hoeveel ja. is Nou, dat durf dat ik veel, niet te zeggen. He, maar... We hebben <laughs> nou ja, heeft de eerste race is eigenlijk 1948 ja. gereden. Nou, en altijd paasrace? Uh, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dat, ik, ik durf echt niet zeggen goh, hoe lang we de paasraces organiseren. Maar ik weet de eerste paar jaar zeker niet. Want dan had je alleen de grote prijs van Stamford. Nou, de eerste race was geloof ik ergens begin maar. juni. Uh, dat zou misschien bij Pinkster geweest kunnen zijn. Maar dat durf ik ook niet met zekerheid te zeggen. Maar het werd in ieder geval niet onder de titel. Pinkster Races verreden. Ik denk dat die races ergens in de jaren 60 zijn ontstaan. Ah, misschien goed uh, om na te kijken om eventueel jubileum af te maken. Ja, wie weet inderdaad. 60 keer of zo. We kijken vooral natuurlijk ook naar die, uh, de, de, het circuit zelf, hè, hoe langer dat er al is. 1948, ja. de eerste race op het, uh, op het uh, huidige circuit. Yep. Dus dat is volgend jaar 70 jaar. Een ja. Ja, dus, uh, ja. feestje. Ja. Ja. Okay. De, ik heb nu de website gekeken, en naar het programma natuurlijk, dat, uh, maar ik zag één nieuw element. Dit weekend? Ja, voor de uh, nou, niet helemaal nieuw. Uh, die hebben we een paar jaar geleden ja. ook gedaan. Maar is wel heel spectaculair. Die uh, kwamen toeteren ont... en wel zand verbinden. Ja, dat was met, het, met het Truckstar Festival ja. zoals ja. Het, uh, ja. was inderdaad, ja. dat inderdaad vroeger was. Nou, dat is nu niet zo. We hebben geen uh, kolonnes met vrachtwagens die oh. naar het spieken komen. Oh. Maar we hebben een heel, heel mooi veld met, uh, met zo'n 15, 16 uh, trucks die tegen elkaar gaan racen morgen. Ja, het is wel een spektakel hoor. Heeft, rookwolken uh, ja, ja, ja, ja. Nou, dat, dat valt gelukkig tegenwoordig. Oh. Dat mag ook niet meer. Hè. Dat hebben we natuurlijk ook naar gekeken. Milieu. Milieu. Milieu. Ja, ja. Uh, dus het route moet binnenblijven. Maar het is wel gewoon gaaf als je die, die gasten rijden hard. Ja, ja, ja, en dan zijn ze nog begrensd ook. Hè. Ze mogen niet harder dan 160 km per uur rijden. Nee, dat? Maar ze kunnen veel harder. Alleen ja. dat, is, uh, ja, dat is omwille van de veiligheid ook. Ja. Maar of, zijn ze specifiek voor deze race gebouwd? Of? Ja. Op maandag staan ze Nee hoor, nee, nee, nee. Deze gaan niet meer met een trailer erachter maandag uh, de Albertheim voorraden. Oh. Dat, uh, <laughs> <laughs> dat gebeurt niet. Wat is het verdere programma voor de komende dagen? Uh, nou, uh, uh, vandaag zijn de de kwalificaties allemaal, euh, zaterdag euh, voor de startopstellingen voor morgen dus we racen op eerste paasdag dat was vroeger natuurlijk vaak op tweede paasdag maar ja. euh, dat is nu eerste paasdag, begin om 10 uur morgenochtend vol programma met de superkartjannes truckracers, de supertourwagen cup, dus STWC is een nieuwe klasse, die heeft zijn debuut morgen. En we hebben uh, twee Porsche races, en dat is het programma van morgen. Begin om 9 uur, of sorry, om 10 uur, we zijn rond 5 uur klaar. En uh, tweede pasdag, dan uh, staat het circuit open voor iedereen die met zijn eigen auto op de circuit rijden. Uh, dus de dus zogenaamde vrij rijden. Vanaf uh, 11 uur s ochtends kunnen mensen met tot, hun eigen auto naar het circuit tot 5 uur kunnen ze naar het circuit komen, zich aanmelden en met hun eigen auto op het circuit rijden. Ook je, hartstikke leuk. Je en van tevoren aanmelden. Je nee, kunt, kan je ter plaatse doen? Oké. Okay. Ja, en hoeveel mensen kunnen jullie hebben? Wat, uh, wat kost dat? Dat kost 25 euro en dan mag je 20 minuten rijden. En, en, en hoeveel uh, capaciteit heb je dan? Hoeveel nou, mensen kun je uh, toelaten? We, we kunnen zo'n 50 of 60 auto's tegelijk het circuit op. En, uh, en dat maximale capaciteit halen we meestal niet. Maar uh, het is hartstikke leuk. Dus uh, iedereen die uh, met zijn eigen auto een uh, keer op wil rijden. Kom uh, maandag naar, uh, naar het circuit zou ik zeggen. Start. Maar wel veiligheidsmaatregelen. Hè? Uiteraard. Nou, er worden in een aantal klassen gereden. Uh, en we hebben snelle klassen en uh, we zijn maar tourklassen. En mensen die echt particulier het subie willen verkennen. En die uh, moeten ook door de chicane rijden. Bijvoorbeeld, zodat de snelheden niet hoog worden. Nou, dan hoef je alleen een gordel te dragen. Dan hoef je geen helm op. Maar wil je... ...harder rijden, hè, dus echt op volle snelheid... ...dan is helm verplicht en... Uh, dat bedoel ik. en dan, ...dan wordt er natuurlijk wel naar gekeken. Dus, uh, dat jullie er dus wordt nagekeken. gekeken, He, er zijn marges langs de baan... ...en camera's en we doen dit al een paar jaar... ...en dat gaat, is een professionele handen... Uh, ...van de organisatie van de rensportschool Zandvoort... Die dat, uh, ...die dat doen bij ons. De rode kruis is erbij. Uh, uiteraard zijn de wist- en medische diensten inderdaad... Ja. ...artsen, gelukkig even afkloppen... ...maar die hebben we nog niet nodig gehad hierbij. Dus uh, dat is een wacht dat, dat het weer maandag ook een hele leuke dag gaat worden. Ja. Ja. Uh, het weer ja dat is natuurlijk cruciaal bij leuke races. Ja. Zittend, nou ja, uh, het kan natuurlijk... Uh, ja het, Als je in de duinen zit, is het niet zo prettig als de regen. Dat kan voor de races natuurlijk wel leuk zijn. Uh, nee, ja, we hopen natuurlijk dat het, uh, het droog blijft. Het is prima, uh, dit is prima toch? Uh, dit is prima. Je ja. moet wel een jas aan doen want als je een tijdje buiten zit... zit Dan krijg je het toch wel koud. Maar goed, uh, er is ook genoeg horeca op het circuit. Dus, uh, je kan op de tribune zitten. Je kan op de tribune zitten. Uh, en uh, je kan natuurlijk ook de op. de horeca in. Toegangskaart, ook voor de peddel kost 15 euro morgen. Dus niet uh, belachelijk veel. Dus uh, ja. ja, ik zou zeggen, iedereen die hier morgen denkt van nou, ik ga niet op strand zitten of ik uh, ga niet naar Amsterdam of wat dan ook, kom lekker op het ski kijken. Hoeveel mensen verwachten jullie, Joop? Soms, soms? Nou, ik denk zo rond de 6.000, 7.000 8.000 bezoekers. Okay, hoeven dus geen uh, bijzondere uh, een enorme getallen. files te verwachten. Dat verwachten we zeker niet. Nee, dat uh, ons eerste echte grote uh, evenement van dit jaar is over een uh, ruime maand. en ja. 21 mei, de Jumbo Race dagen ja. met Max Verstappen. Ja, dan gaan we weer uh, ja. echt uh, uitpakken. uitpakken. En dan dat wordt er twee dagen feest op het circuit. Kun je daar iets over zeggen? Ja, over en ook die, in het centrum hè, met Max? Ja, uh, nee, helaas niet in het centrum. Op, op vrijdag dit keer. Komt zijn auto niet naar het centrum Nee, toe, nee helaas nee, niet. Man, dat, man. Dat, dat, dat lukt niet. Uh, maar twee dagen op het circuit. En uh, ja, uh, niet alleen natuurlijk Max Maxie gaat rijden met zijn auto. Maar nou ja, maar goed, Andere spectaculair. Trek er natuurlijk. Hè? Absoluut. Ja. Zeker weten. En daar uh, gaat natuurlijk weer een prachtige promotie komen. Via... Maar dan gaan we het niet met 6000 man redden, denk ik. Hè? Nee, nee, nee, nee. Ik dat denk wel het, dat we dan een redden, de 50.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 Heeft Jumbo, heeft Jumbo daar... Weet jij of Jumbo daar heel veel succes mee gehad heeft? Heel veel... Ja, zeker. Ja, hebben daar wellen. heel veel positieve respons op gehad het afgelopen ja. jaar. En daarom doen ze het ook weer natuurlijk. Ja, precies. Dus ja. Als, het, als het geen succes was geweest, hadden ze het nee, denk ik het niet ze, meer gedaan. Ze, ze, ze blijven dat ook doen. Zolang zij sponsor zijn van Max Verstappen... zullen ze ah, dit ook okay. willen blijven ja. doen. Ondanks de staking van het personeel. Uh, ja. ja, maar... Maar, maar, maar, maar, maar ja. Uh, we hebben ook nog een Britisch uh, raceweekend... Ja. Ook een heel groot evenement. Ja, dat is natuurlijk met name leuk, omdat dat uh, in, uh, in Zandvoort zelf helemaal ook uh, aangepakt wordt. En ik denk dat dat uh, ook een heel leuk, uh, leuk weekend gaat worden. Ja. Kijk, het British Race Festival als evenement organiseren wij al een aantal jaren. Ja. En, uh, ja, en nu ga je die koppeling met, met, met, met Zandvoort krijgen. En, en wij zullen ook wel weer het circuit een stukje naar, naar Zandvoort brengen. Nou, volgens, dat, uh... volgens mij moeten we stoppen. Ja, ik, ik, ik hoor een... het. Van de, ja. Ja. Dat de, de het, nieuws, het nieuws gaat ons overnemen, ja. denk ik. Wat, wat ik. wat ik mis is een klokje. Ik heb geen idee van de tijd. Dus, ja, maar, uh, de maar Kasper houdt het in de gaten. Alleen, dat betekent... Ik, dat, Erik, dat We die... gaan eerst van dit weekend genieten. Pas. paasje. Ja. Dat dat zeker weten. Dus iedereen die morgen... Kom er, naar naar alles we doen, Kom lekker naar de race kijken. Ik kom maar mijn eigen auto. En in de komende weken dan gaan we nog eens een keer praten over de komende evenementen. Ja hoor, ik kom graag langs. Dank je wel. <laughs> er is geen ruimte meer voor de agenda. Nee, wel bedankt. Goed, dan gaan we bedanken. Ik bedank in ieder geval uh, de volgende mensen, Casper uh, Currensen voor de techniek. Uh, Yvonne Roosnaal, Gert van Kuik en de eindredactie G. Rutte. Uh, Gert van Kuik, als medepresentator bedankt. En Pieter. En ik bedank Hotel Hoogland voor de gastvrijheid en de koffie, thee en water. En ik bedank en Pieter. Enorm bedankt Ik bedank allemaal. Pieter voor de politieke en de kerkelijke onderwerpen. En ik wens jullie allemaal hele fijne Deze paasdagen. paasdagen. Ja. Zalig paasdagen. Zalig paasen. Is dat hier. Ja.